Voor het eerst in dagen zijn er weer meer nieuwe coronabesmettingen gemeld. Afgelopen dag werden 5.424 mensen positief getest. En dat zijn er 738 meer dan gisteren. De dagen daarvoor nam het aantal nieuwe besmettingen juist steeds af. Op dit moment liggen er wel iets minder mensen met corona in het ziekenhuis. 2777 in totaal. De 606 mensen zijn er zo slecht aan toe dat ze op de intensive care liggen. Een hotel in Assen heeft op dit moment een hoop bijzondere gasten. Daar zitten ruim 100 militairen uit voorzorg in quarantaine voordat ze op oefening gaan in Duitsland. En dat is prima uit te houden, vindt deze militair. Ik heb nog een laptop mee. Dus ook werk waar je normaal net niet naartoe komt. Nou, dat kun je hier mooi oppakken. Ja, verder uiteraard ook lekker tv kijken. Sinds jaren weer een keer in bad gezeten. Dus uh, ja, tot zover gaat het eigenlijk prima. Na een week quarantaine, quarantaine worden de militairen stuk voor te, stuk getest. En als ze dan geen corona hebben, mogen ze naar Duitsland. Meerdere GGD's pakken het bron- en contactonderzoek weer op. Medewerkers kijken weer met wie een besmet persoon allemaal contact heeft gehad. En bellen die mensen dan op om te vertellen dat ze in quarantaine moeten. Eind september stopt de GGD's daarmee omdat het te druk was. Fans van de Fantastic Beasts-films zijn boos op maker Warner Bros. De fans willen dat Johnny Depp ook in de derde film een van de hoofdrollen speelt. My sisters, my friends, the great gift of your is niet voor me now. Het is voor jezelf. Maar Warner Bros. wil Johnny Depp er niet meer bij hebben vanwege de rechtszaak tussen hem en zijn ex-vrouw. Depp wordt ervan beschuldigd zijn ex te hebben geslagen. Volgens het filmbedrijf zorgt de zaak voor te veel negatieve aandacht. Maar ruim 100.000 fans hebben nu een petitie ondertekend waarin ze oproepen Johnny Depp gewoon de rol te geven. Anders gaan ze de film boycotten. Het weer. er is veel bewolking en mist. Vanmiddag komt de zon er misschien wel eventjes door, vooral in het zuiden. Het is 10 tot 14 graden. Morgen regent het een tijdje. Aan de temperatuur verandert weinig. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat Vieder tussen Baarn en Hilversum Noord drie kilometer met een half uur vertraging. Vanwege bergingswerkzaamheden na een ongeluk is er maar één rijstrook open...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 Maak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Kom eens langs, de entree is gratis. Als Evi en Lars bij het spoor spelen... moet Stan stil gaan staan. Mag Nick met zijn trein het station niet in? Missen Els en Omar hun aansluiting naar Schiphol...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 at it. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet bespreekt met Koninklijke Horeca Nederland de mogelijkheden voor heropening. Op tafel ligt onder meer een proef met 25 restaurants onder bepaalde voorwaarden. Dat bevestigen Haagse bronnen. Fractievoorzitter Rob Jette staat op de tweede plaats... van de conceptkandidatenlijst van D66... voor de Kamerverkiezingen van volgend jaar. Sigrid Kaag werd in september al gekozen tot lijsttrekker. En in België heeft een coronapatiënt 218 dagen in het ziekenhuis gelegen. Dat is zo'n zeven maanden. De vrouw van 46 werkt in een verpleeghuis en raakte eind maart besmet. Ze is inmiddels weer twee weken thuis. Het weer, morgen eerst regen, later in de ochtend wordt het droog... met af en toe zon, temperatuur... Ongeveer 12 graden.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 du bête bête bête je suis tombé la première merde merde ils m'ont du bête bête bête je suis tombé la première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 Ik jou